Ja, ja, ik word helemaal over de rand, Het DJ afgelast, uh, de James uh, de Fantone, de Silemans, de, aan de e uh, ah. en de e ah. Jongens, het is geen maar thema. thema's, tien keer doper dan de roodseloper, en toch goedkoper als de Hema met het keur van Kema. Ja. De joker bij je poker, maar geen in instant, want ik win het als ik hier vet, red ik het net uit Alphabet en Zet. Het is de tevreden roker, dezelfde ongestoken, ik wets de bite stropen met de mokker van het kant op. Van en kopen de verloper op de zomer. Vanaf de maand oktober wordt het zomer, zeker de zomer en begint het gedonder. Herop of heronder met of zonder. Yo, die vering in mijn bering, die wenst jij snel de tering of verlering van prestering. Waar je ja, aanval, verwondering weer aan de onderging ging en ondervindt. Want het is de nieuwe zijn ding, ding Yo, ziel, zeg je woord, oh, de soerder. Haha, over ziel, op de hand. <laughs> junior de de frustraties lopen tot over mijn oren. Ik Kan niet weg, komt als kom, ruimst door te worden dat jullie hem horen, want mijn leven als spiegel Is vaak leuk. het is om zonder ondertuur Je weet wat ik voel en bedoel, het is niet cool Dit gevoel van verveling, nog steeds met je ouders Want die shit is als vanouds, en zelfs al vertrouwd Er zijn hele boeken van me gestout en gedout, Maar en laat me niet koud, maar woord van binnen Want dan is het weer tijd om een tekst te beginnen En dan ga ik weer schrijven om wat tijd te verdrijven Of wat denk je van die scheid op school Zoddel je er mee voor maar ik ga voor die zijn lol Maar hier in Nederland kan je niet zonder diploma Je leven is kloot, dan hebben we lekker zonder stoma. stoma Maar dan ontwaak eruit, jij fucking goma go Boodschappen komen door eens uit het niets. Bereiken, begrijp maar in het openbaar de luisteraar. Luister maar, luister waar dit vandaan komt. De dichter spreekt naar waar verstomd, dus verdomd ik verdom het. Om het zuiden te laten, yo, ik pompen. Maar als de kans op wat te zeggen, dan wil ik ook wat zeggen. Nee, niet niks te zeggen. Ik ben vechten om kanalen open te leggen. Mijn schedel open te leggen, zodat je kan zien wat zich daar aan speelt. Als deze jam zich afspeelt en phantom weer opspeelt, als een maatje omdat ik graag weer gestaag Weer probeer Van de Battle Dog. Geschiedenis scheidt in schoten, breekt de pannen van je, je dag. Alsof het niet kan, ken je dat? Zet zet de set of redt Toch weer die lak, waardoor je wegen zijn vergrend. Waardoor die pieken en die dalen lopen en neer worden gepend. van die pendeloze, doeloze. uitgekozen dakloze. Pozenloze, neuken de neuken, blijven de dus stangen van dakken bozen. Want dat je niets te zeggen hebt. En er geen gevoel van hebt, red. dan is de bingo al gevallen. Op degene die, die door redt, redt, je, red, yeah. Ja, die redt op de We zijn helemaal over de.